5 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Heck. Straks hebben we een gesprek over datamassage. En heeft u de hele dag in de auto gezeten en denkt u heb ik weer wat gemist. Wat is dat voor woord? Uh, is een heel mooi woord. Anderen zien het ook overigens wel als fraude in de wetenschap. En we gaan het hebben over de prijsstijging bij de tandarts. Eerst krijgt u het nieuws van Ewout de Jong. Het CDA wil een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer van 13 cent per kilometer. Voor reizen met de auto en met het openbaar vervoer. Dat voorstel doet het partijbestuur aan de leden die komend weekend naar het verkiezingscongres komen. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken dat de reiskostenvergoeding van maximaal 19 cent per kilometer afgeschaft wordt. Een aantal partijen, waaronder het CDA, heeft al gezegd van die bezuinigingsmaatregel af te willen. Omdat die erg nadelig uitpakt voor forenzen. De nieuwe Egyptische president Morsi is begonnen met zijn werk. Zo moet hij een nieuwe regering vormen en vicepresidenten benoemen. De 60-jarige Morsi was de kandidaat van de moslimbroederschap. Om de nationale eenheid te bewaren zou hij overwegen om in ieder geval een vrouw en een christen als vicepresident aan te stellen. Morsi wordt waarschijnlijk op 30 juni beëdigd. De legertop, die nu nog de leiding heeft in Egypte, had beloofd om voor 1 juli de macht over te dragen. Toch is niet duidelijk hoeveel macht Morsi krijgt. Het leger heeft de laatste weken veel rechten en taken naar zich toegetrokken. Onder meer op het gebied van wetgeving en defensie. In Rotterdam woedt een grote brand in een verzorgingstehuis... van Humanitas aan de Bergweg. In het complex wonen 200 mensen. Ze zijn allemaal geëvacueerd. Een paar mensen hebben ademhalingsproblemen. Ze worden opgevangen door ambulancepersoneel. De brand woedt in meerdere kamers op de tweede etage van het verzorgingstehuis... en is nog niet onder controle... Het gebouw telt 195 woningen, een woonvoorziening voor dementerende en verschillende voorzieningen voor de dagopvang. De Nederlandse tandartsen spreken tegen dat de prijs van een behandeling de afgelopen tijd is gestegen door de marktwerking. De, de Nederlandse zorgautoriteit zegt dat de tarieven in het eerste kwartaal met een kleine 10% omhoog zijn gegaan. Minister Schippers ging er juist van uit dat door het experiment met de vrije tarieven de prijs zou dalen. Volgens de beroepsorganisatie van Tandartsen-NMT... werd een jaar geleden nog elk onderdeel van een behandeling apart vergoed. Nu wordt een vast bedrag voor een behandeling betaald. Daardoor zijn de tarieven niet één op één te vergelijken. De Nederlandse patiënten wil per direct een eind aan de vrije tarieven van de tandartsen. Nederland zal het ACTA-verdrag niet ondertekenen. Dat verdrag dat wereldwijd piraterij en namaken op internet moet aanpakken... ligt al langer onder vuur. Tegenstanders zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting gevaar loopt. Minister Verhagen van Economische Zaken en staatssecretaris Teven van Justitie... zeggen dat ze nu tegemoetkomen aan de wens van de Tweede Kamer... om het verdrag niet te ondertekenen. De Kamer is bang dat ACTA de belangen van de gebruikers van de internet bedreigt... omdat ze zonder tussenkomst van een rechter afgesloten kunnen worden. Een hoogleraar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat weg... omdat hij gesjoemeld heeft met onderzoeksgegevens. Hoogleraar consumentengedrag Dirk Smeesters diende zelf zijn ontslag in... nadat een collega de betrouwbaarheid van zijn onderzoeken in twijfel had getrokken. De resultaten waren volgens de collega te mooi om waar te zijn, zegt de universiteit. Hij stelde vraagtekens bij de uitkomsten van de onderzoeken. Uh, de betrokken hoogleraar heeft zichzelf vervolgens uh, uh, gemeld... bij de vertrouwenspersoon, wetenschappelijke integriteit... en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 Een vrouw uit Delft is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging... voor het doodsteken van haar zoon van negen. De jongen werd twee jaar geleden thuis doodgevonden. De persrechter. Niet gebleken is dat ze van tevoren al van plan was om haar zoontje te doden. En daarom is het geen moord. Maar ze heeft nadat ze haar zoontje had gedood... direct de pastoor gebeld. Ze heeft 1 in 2 gebeld. En daaruit leidt de rechtbank af... dat ze wel enig inzicht heeft gehad in wat ze heeft gedaan. En dat maakt dat het doodslag wordt. De vrouw was eerder al volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. De rechter oordeelde verder dat er risico op herhaling is. Daarom krijgt de vrouw uit Delft-TBS met dwangverpleging. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Aranska Rus... haar eerste partij in het damesenkelspel gewonnen. Ze versloeg de Japanse dooi in twee sets, 7, 5 en 6, 3. Venus Williams werd uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van Elena Vesnina uit Rusland... de nummer 79 van de wereld. Het weer aan het begin van de avond in het oosten, mogelijk nog een bui. Verder droog Vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of negen. Plaatselijk kan nevel ontstaan. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het wordt 17 graden op de wadden tot 22 in het zuiden. Woensdag bewolkt en wat regen. Donderdag en vrijdag, heel even zomersweer. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met 57 kilometer files het een valt in de avond spits we erg mee. Geldt echter niet voor de regio Rotterdam, want daar staan lange files op de A20 richting Gouda. Tussen Maasdijk en Knoop met de Brechtseplein 15 kilometer. Op de andere rijbaan staat tussen Knoop met Klein Kleinpolderplein en Ketelplein 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U bent weer terug bij de sportzomer. zes minuten over vijf. We gaan praten onder andere natuurlijk ook weer over dat wat veel mensen bezighoudt, de tandartstarieven. En we hebben zometeen een gesprek met Hans Klevers over de problemen bij de Universiteit van Rotterdam met één onderzoeker die uh, zijn ontslag inmiddels heeft ingediend. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Eerst die uh, tandartstarieven, die zijn in de eerste drie maanden van dit jaar met uh, bijna 10% gestegen gemiddeld. Daar is minister Schippers niet gelukkig mee. En ze waarschuwt de tandartsen nu dat de prijzen echt omlaag moeten. Anders stopt ze met het experiment dat de tandartsen zelf de tarieven mogen bepalen. Matthijs van de Wiel was bij tandartsen Groepspraktijk in Uitgeest geest. En daar ontkennen ze dat de prijzen zijn gestegen. En meneer kwam even met. dat was ik stuk gegaan, dus dan gaan we kijken wat er aan de hand is. Ik wil nog even vragen aan meneer. Had u ja? ook voordat u langskwam even naar de tarieven gekeken? Of, uh... Nee, nee. Hm? ik ga gewoon naar de tandarts, ik zie het wel. Je weet ook niet wat dit consult bij een ander kost? Geen idee. En waarom let u daar niet op? De bedoeling is oh. dat de concurrentie zijn werk doet. Ja, dan ga je kijken naar de tarieven van andere tandarts. En die blijken allemaal ongeveer dezelfde te zijn. En ik moet toch heen. Dus ik ga gewoon liggen en ik wacht rustig af wat er gebeurt. Tandartse praktijk in uitgeest? Bert Heinsberger die is hier al 40 jaar tandarts. en heeft het even uitgerekend opgeschreven op een papiertje... de vergelijking tussen de tarieven vorig jaar en dit jaar. En wat dan opvalt is dat de lijst veel langer is voor 2011. Er waren toen heel veel extra verrichtingen die er allemaal bij kwamen. En die zijn allemaal afgeschaft. Als je bijvoorbeeld kijkt de drie vulling van composiet... zeg maar het gaatje wat gevuld wordt en dan ingewikkeld... er waren dan uh, vorig jaar nog vijf verschillende dingen die u kon declareren... En dat is nu een totaalpakket geworden. Al die extra verrichtingen die er allemaal bij kwamen... en die de zaak heel erg onduidelijk maakten, die zijn allemaal afgeschaft. En daarvoor in de plaats is nu één tarief gekomen. Een vulling is een vulling. Waarvan die gemaakt is, maakt niet uit. Wat je er allemaal weer doet, maakt niet uit. Er is nu één tarief gekomen. Maar dat is veel hoger dan alleen de vulling vorig jaar. Ja, en dat is dus niet correct. Het is inderdaad een hoger tarief. Maar in dat hoger tarief, daar zit dus in verdisconteerd... Of die patiënt een prik krijgt, of die zo'n flap de verdoving een, een verdoving krijgt, of daar een, een het zware onderlaag gebeurt, en of daar bijvoorbeeld een zenuwoverkapping moet gebeuren. Dat is allemaal inclusief nu tegenwoordig in die ene vulling. Waarmee u zegt dat onderzoek klopt helemaal niet naar de prijsstijgingen. Je moet dus ook al die extra's die erbij zaten vroeger die soms wel gedeclareerd werden en soms niet, die moet je erbij optellen. En dan zul je dus zien, als je dat doet, dat de tarieven nauwelijks of niet gestegen zijn. En in sommige gevallen zelfs minder zijn geworden. Het is niet alleen de vulling uit, maar er wordt alleen afgebroken. Wat ik zal doen, ik zal hem wat lager maken en dan doe ik er even een soort noodvullingsrang op. En dan maken we al een om een keer eruit te halen. Had u het zelf verwacht dat de tarieven zouden dalen? Ik had eerlijk gezegd gedacht dat het gelijk zou blijven, dat het niet zou dalen en ook niet zou stijgen. Waarom niet zou dalen? Want dat is, ken ik, de verwachting die er geweest is vanuit de politiek. Ja, een mens is niet een klokkenkast. Je gaat niet naar een tandarts om te zeggen... kijk, dat tandwieltje is versleten, ik moet een ander tandwieltje en dan krijg ik bij jou goedkoper. Nee, ja. er zit ook nog een patiënt aan vast. En continuïteit is daarvan heel belangrijk. Dat je dus elke keer weer bij diezelfde iemand komt... die weet een bepaald moment dat en dat is er gebeurd, dat en dat kan ik bij hem verwachten. Zo zit die zaak in elkaar. De mens is geen klokkenkast. Ik roep klok hem nu even een beetje af. Je kunt dit ook bij een ander laten doen, hè? Dat weet ik, maar ik ben al 25 jaar met deze tandarts. En hij bevalt gewoon goed. Maar misschien is een ander wel goedkoper. Dat maakt me niet uit. De tarieven zijn op 1 januari vrijgegeven. Het was bedoeld als een experiment van drie jaar. De verwachting was kennelijk dat de prijzen zouden dalen. En Nu zegt de minister... Ho, ho, als ze stijgen, want dat blijkt uit dit onderzoek... dan stop ik er misschien wel mee. Nou, dan moet de minister dat maar doen. Voor de tandartsen zal het niet zo idioot veel maken... want die krijgen dan weer het oude systeem terug... en dan blijft het ook weer hetzelfde bij het oude. En dan is er ook geen, sowieso geen concurrentie meer. Kijk maar even bij de receptie of je een afspraakje maakt van een half uurtje. Je hebt geen haast want je hebt er nu geen last van. Ik zou het wel ergens in het begin van de week een keer doen. Heeft u nog een weekje om te kijken of het ergens anders goedkoper kan? Ik ga niet mijn best doen. Dus Tom, ja. op Mac met met Rihanna. Fijn dat jij het wilde afkondigen voor mij. We gaan het hebben over al dan niet wetenschappelijke fraude. Want uh, het vierde geval binnen een jaar na de affaire Diederik Stapel... Een hoogleraar in de marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... heeft uh, vandaag ontslag genomen. Hij heeft gerommeld met statistische gegevens. Al dan niet, eerst horen wij Sandra van Beek... woordvoerder van de Erasmus Universiteit. Want zij legde vanochtend uit hoe de hoogleraar te werk ging. Hij noemt het woord datamassage. En uh, wat hij heeft gedaan is... Uh, hij heeft uh, uh, ja, de, uh, bij de analyse met alle proefpersonen, die heeft hij gedaan... en als het effect niet sterk genoeg was, werd de analyse herhaald... zonder de proefpersonen die de instructie niet goed gelezen hebben. Hans Klevers is uh, bij, naar ons toegekomen, de kerstverse voorzitter... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappers. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, wanneer hoorde u hiervan? Vanochtend, om nu uur of elf, werd ik uh, voorgelicht door mijn afdeling communicatie. En wat dacht u toen? Ja, dat is natuurlijk heel slecht nieuws. We hebben uh, in al recent, het werd al genoemd... hebben we natuurlijk de affaire stapel gehad. Een paar uh, gevallen daarna, nu weer een. Dat uh, is niet goed voor ons vak. Want er was een tijd, als je op een congres zei... wetenschappelijk is bewezen dat, of wetenschappelijk... staat dat op de tocht nu, als mensen dat zeggen, in zijn algemeenheid? Of gaan we dan te ver? Nou, ik denk dat die, dat die affaire stapel wel een soort wake-up call is geweest in Nederland... Uh, Daarvoor denk ik dat we vrij naïef waren over dit soort zaken. Er is toen uh, met name door de universiteiten, de VSNU... Is, is, is er heel serieus naar gekeken. Is een procedure afgesproken hoe we met dit soort gevallen om moeten gaan. Hoe we het moeten melden. Wat we precies verstaan onder schending van integriteit. Uh, en ik denk dat wat we vandaag nu zien gebeuren... dat dat directe consequentie is. Dus want, het werkt. Ja, want, want als de affaire stapel niet was geweest... dan was dit volgens u niet aan het licht gekomen? Ik denk dat we nu voor het eerst... Uh, langs alle universiteiten dezelfde maat laten leggen... en dat universiteiten ook voor het eerst echt procedures afgesproken hebben. In, in Tilburg, bij Stapel, werd uiteindelijk direct een magnificus werd ingeschakeld... door de persoon met de klacht. En in die zin zegt u dus, we hebben ook winst en vooruitgang geboekt... doordat we dit nu op deze manier zeg maar met elkaar georganiseerd hebben? Zeker, ja. Um... Waarschijnlijk komt het ook zo enorm in het nieuws... doordat er zoveel aandacht is geweest de afgelopen jaren. Uh, ja, wij handelen eigenlijk in waarheid. En we kunnen ons absoluut niet permitteren... dat we collega's hebben die dat wat lichter nemen. En dat handelen in waarheid, het woord datamassage... viel even voor ons gewone mensen. Wat, wat is er dan gebeurd? Ja, nou we hoorden dat net ook al, wat datamassage, je kent die term ook wel. Wat dat is, is als je in een, in een grijs gebied aan het meten bent... en je vermoedt patronen, in dit geval gedrag van mensen... Uh, dan, dan zitten daar misschien storentjes tussen... en dan heb je het gevoel, nou, als ik die en die data... nou, he, die gegevens, betekent dat, verwijder... dan ineens wordt het, worden de contouren helderder. En dan krijg je wel de uitkomst die je bijvoorbeeld wil. Ja, en dan heb je, ben je misschien, beschrijf je misschien een fenomeen wat helemaal niet bestaat. En wat had hij dan eigenlijk moeten doen in dat grijze gebied? blijven en zeggen weg met de vooronderstelling waar ik mee bezig was? Nee, de grote fout die hij gemaakt heeft... ik heb die papers nog eens nagekeken. Vandaag is het volgende. Hij heeft gegevens verzameld. Uh, die geanalyseerd, zag geen patroon. Heeft toen vervolgens inderdaad de mensen eruit gegooid... die uh, niet uh, de instructies hadden gelezen. We weten niet hoe hij dat bepaald heeft. Heeft toen vervolgens wel een echt fenomeen gezien... en dat heeft hij gerapporteerd. Wat hij niet gedaan heeft, is die procedure uitlegt. Als hij dat op had geschreven... hoe die te werk was gegaan, dan had iedereen dat na kunnen doen... en dan had iedereen kunnen zien hoe hard of zacht die gegevens waren. Ja. Dus dat is de grote fout. En wat eruit kwam, was bijvoorbeeld onderzoek dat aantoonde... dat mensen met een slordig bureau efficiënter werken... dikke modellen verkopen beter. Is het makkelijker om in deze wat softere hoek van de wetenschap... Hè, want dit doet wel een beetje aan stapel denken, die qua type onderzoek qua stelling. Is, is het uh, makkelijker in deze hoek van de wetenschap... een beetje te rommelen? Nou, Ten eerste niet, want een van de recente gevallen betrof iemand uit de geneeskundige wereld... waar dezelfde soort fenomenen spelen. Veel mensen die je onderzoekt. Ieder mens is individueel anders. Eh, je kan een datamassage doen als je van kwade wil bent. Uh, maar ook, ik heb dus bekeken welke artikelen van deze onderzoeker uh, nu uiteindelijk uit het proces teruggetrokken zijn, uh, dat zijn hele serieuze onderzoeken. Die gaan niet over uh, dikke modellen verkopen beter. Dat gaat over uh, de invloed van kleur op beslissing. Uh, op papier een, een heel grondig degelijk onderzoek, zoals dat ook in die, die discipline thuis hoort. Nou, vragen wij ons altijd af naar het hoe en waarom. Hè? Waarom mensen dit doen. Eh, dan wordt vaak door onderzoekers zelf het argument eh, gehoord. Niet die dat dan gedaan hebben, maar door anderen van ja, de, de druk, hè, de publicatiedruk voor, voor hoogleraren, onderzoekers is ook zo hoog geworden. Dat, dat werkt het bijna in de hand. Vindt u dat een non-argument? We ik zie wel moeilijk kijken. Vind ik een non-argument. Want, want ja, onderzoek is. Kijk, je probeert iets te ontdekken, wat niet ontdekt is. En uh, het is inherent competitief, net als sport competitief is en, en dan moet je, dan, ja, je probeert de eerste te zijn die een nieuw fenomeen vindt... Uh, de tweede ontdekker telt niet. Uh, ja, die regels ken je. Je mag best rapporteren dat je iets ontdekt hebt... maar het moet toch wel waar zijn. En vindt u dat de Universiteit Rotterdam... dat ze dit goed hebben aangepakt de afgelopen maanden? Want het speelt al sinds november... Ik denk dat ik de procedure doorlezend van die, van die commissie... dat ze inderdaad uh, precies gedaan hebben wat had te moeten. Dus is heel kort samenvattend, als ik dat de tijd voor heb. Is, uh, mm. Er is een onderzoeker geweest die van ver weg... die uh, meende dat dit onderzoek uh, iets te mooi was. Ja, in Amerika, good he? Good he? Good good. Ik. Dat, dat heeft hij eerst met de onderzoeker zelf gecommuniceerd. Er is communicatie geweest, zoals het hoort. Hij, hij wantrouwde het nog steeds. is toen naar die commissie gestapt. En die commissie heeft heel grondig alle artikelen van deze onderzoeker doorgenomen. En vond toen bij drie... Uh, dat het te onwaarschijnlijk was wat er stond uh, om, om meteen maar te geloven. En daar is vervolgens uh, is hij zelf mee geconfronteerd. En toen heeft hij erkend dat in ieder geval in twee daarvan dat die datamassage had gebeurd. Had u niet eerder op de hoogte gesteld willen worden? Uh, Want dit gaat natuurlijk wel, zoals u zei, de, de hele wetenschap in Nederland. Niet echt. Ik denk dat de Universiteit Rotterdam hier zijn eindverantwoordelijkheid draagt. En de academie is, is een organisatie van wetenschappers, maar niet verantwoordelijk voor wat, wat er in Rotterdam gebeurt. Nou zei u eh, eigenlijk relatief tevreden te zijn over de manier waarop het gegaan is in Rotterdam. Het feit dat het zo snel relatief aan het licht gekomen is. Betekent dat dat u wel zegt nou ondanks hoe vervelend het is wij zijn wel op de goede weg of moeten regels en codes nog weer verder worden aangescherpt. Kun je nog weer iets leren van dit geval? Nou ik denk dat, dat, dat, we, dat we het goed doen op dit moment maar dat neemt niet weg dat dat nog zo'n schade of nog zo'n vrolijk geval natuurlijk enorm veel schade aan ons vak eh, aanbrengt en dat dat lang zal duren voordat we dat weer, uh, weer een beetje opboetsen. En, en zou er niet Onderzoek moeten komen waarom onderzoekers dit doen. We hadden het net over de publicatiedruk. U zegt, nou, dat, dat denk ik niet. Maar is het iets om, om naar te kijken wat, wat speelt daar dat dit gebeurt? Nou, het gaat uiteindelijk om. Hè, we hebben 20.000, 30 30.000 onderzoekers in Nederland. We praten over een handjevol gevallen. Uh, die zijn, denk ik, in elke beroepsgroep aan te treffen. En ongelukkig wijze ook bij ons. Uh, het gaat echt om individuen. De procedures daaromheen konden veel beter. En ik denk dat we daar heel goed op weg zijn nu. Na Tilburg zijn een aantal mensen procedures, is prima... maar de aanspreekcultuur onder hoogleraren en onderzoekers zelf zal ook fors op. Merkt u daar al iets van? Ja, dat wisselt enorm in de disciplines. Als je in een heel erg internationaal vak zit... dan als, als je Nederlandse collega's niet op aanspreken... dan doen ze dat wel in Japan of China of Amerika. Dus daar, daar wordt het eigenlijk al door de internationale karakter wordt dat gegarandeerd... Um, dit soort gevallen is natuurlijk, ja, daar grond natuurlijk van op de werkvloer. En ik denk dat iedereen die, die zou eventueel zou eventueel overwegen om een klein beetje datamassage te doen, dat nu wel uit zijn hoofd laat. U klinkt positief op een toch droevige dag voor de wetenschap? Dat is misschien de juiste afsluiting, ja. Goed, Hans Klevers, fijn dat u hier was. Dank, Dank u wel. Graag gedaan. Wij gaan verder met de, de klachtenlijn hè, van vandaag. We hebben ze weer allemaal verzameld voor u. U komt bellen met uw oproepen, vragen, klachten. En wij hebben het allemaal weer voor u op een rijtje gezet. In gesprek met Van het Hek. Tom Van het Hek, goedemiddag. Uh, ik erg me elke avond uh, in het programma van Studio Sportzomer. Ja. Aan die oude gerimpelde man die altijd dwars ligt. Ja. Ja, nee, dat is Jan Ja, dat uh, nam ik aan dat hij het was, ja. ja. dat vind ik zo kwal van een man. Die ja. weet altijd dwars, die weet het allemaal beter. Ja. Het moet maar eens afgelopen moet zijn. Het moet maar eens afgelopen zijn. Nou, bij, de, bij deze is de klacht aanvaard. Dag Tom met Frank, ik wilde even klagen over het feit dat er zo'n hoop politici aanschuiven in uh, sportprogramma's. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, hè, ja. Wat doen die mensen die daar? Ze vragen ons ook niet op het congres, zeg ik altijd. Jongen, jonge, jonge ja. Johan Dirk, gaat ook niet naar de Kamer. Nou, ik vind het feit dat je dus als uh, nieuw beginnende partij... waar ik mij uh, een aantal dagen geleden bij aan heb gesloten... als politieke partij voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat je dus in twintig kieskringen... minimaal 30 handtekeningen steunbetuigingen moet vergaren. Ja. Waarvan eentje in Bonaire. Oh, <laughs> dat is een hele dat opgave, is. ja. Dag Tom, ik wil even twee zaken in het kort hoor. Ik heb gisteravond ja. met genoegen zitten kijken naar die penalty van Pierlo. Ja, lekker hè? Ja, het oh, lekker, was geweldig. die. Geweldig, kijk, oh. het was een iets grove uitvoering van de echte Panenka. Ja, maar hij was wel heel zacht hè? Want ik, ik was nog even koffiewezen zetten toen zat hij er net in toen ik terug was ongeveer. Nou, zo mooi heb, was hij. Ik heb hem wel vijftig keer terugbekeken oh, hier op heerlijk. video. Maar op zo'n moment moet je het maar kunnen, Tom. En ja. Pierlo, die ging er goed mee om. Grote klasse. Meneer Van Zek, ik heb een klacht. Een klacht, een echte klacht. We gaan ervoor zitten. Want dat mocht, dat mocht ook, hè? Ja, ja, ik, uh, ik, dol ik op. heb een vreemd virus ontwaard in, uh, onder de sportverslaggevers. En dat is, dat is. We houden een Spaanstaliger uh, sporter. Wiens naam op EZ eindigt, Ja. Dan gaan ze dus het allemaal in de fout. Naar genoeg allemaal. Dan zie het dat Perez. Martinez, Hernandez, Fernandez. Ja, ja dat en... doe ik ook al mee, want we leren het eens even. Wat moet het zijn dan? Het is de voorlaatste lettergreep in het Spaan. Dus dit is Martinez. Oh, dit is Martinez. Hernandez Gomez en Perez. Tom wat ik goedemiddag. Ja, goedemiddag Tom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, blijf je dit de hele uh, zomer. Uh, uh, doen. Dit, dit, dit, dit klinkt een beetje van, uh, je houdt er toch wel wat eerder mee op, hè? Nee, zo nee, nee, nee, juist niet. Nee, bewonderenswaardig. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus dit... Tot, tot, augustus blijf je tot en doen. met 12 augustus zijn wij er voor al uw wensenklachten uh, vragen. Ja, dat is echt ongelofelijk. <lacht> nou, dat was een compliment. Ja. Het Mediaoverzicht. De schuldencrisis leidt ertoe dat de Europese landen hun budget voor ontwikkelingshulp verlagen, dat schrijft NRC Handelsblad. Het staat in een rapport van Data, dat is een actiegroep die werd opgericht door de eerste zanger Bono van U2. De grootste bezuinigingen werden doorgevoerd in, niet zo verrassend, Spanje en Griekenland. Het Spaanse budget ging met een derde terug en het Griekse met zelfs 40 procent. Het is volgens NRC voor het eerst in tien jaar dat er fors in de hulpbudgetten budgetten wordt gesneden. De jeugdinstelling in Berlijn, waar de zogenoemde bosjongen zat... heeft aangifte gedaan tegen hem, dat meldt RTV Oost. De jongen meldde zich in september bij de Duitse autoriteiten... en vertelde dat hij jarenlang met zijn vader in het bos had geleefd... totdat zijn vader overleed. Verder zei de jongen dat hij minderjarig was en Ray heette. Uiteindelijk bleek het complete verhaal een leugen. Vrienden van de jongen herkenden hem van foto's... die de Duitse politie had verspreid. De zorg voor de bosjongen zou de instelling in Berlijn... 30.000 euro hebben gekost. Hij kreeg bijvoorbeeld ook zakgeld. En al het geld, die 30.000 euro dus, wil de instelling nu terug. 2,8 miljoen Nederlanders hebben inmiddels een tablet in huis. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Intomart GFK. Dat schrijft iPadclub.nl, want die club heb je. Het aantal tablets in Nederland is daarmee met 1 miljoen stuks gestegen... ten opzichte van een jaar geleden. Volgens GFK is de iPad van Apple de meest populaire tab tablet. In december 2011 gebruikten nog 1,7 miljoen Nederlanders volgens GFK een tablet. Dit was toen 14 van alle Nederlanders die het internet wel eens gebruikten. Inmiddels telt Nederland dus 2,8 miljoen tabletgebruikers 23 van alle internetten in de Nederlanders. En volgens de cijfers blijkt verder dat 75 van de Nederlandse internetbezitters een account hebben op een sociaal netwerk zoals Facebook en Twitter. 15% procent van de kranten- en tijdschriftenlezers leest die wel eens op een tablet. In 2011 was dat nog 4%. Procent. In Alkmaar is gisteren een rode Corvette een huis binnengereden meldt RTV Noord-Holland. Een vrouw wilde de sportwagen die van een vriendin was iets naar voren zetten en trapte toen per ongeluk vol het gras in. Het huis waar de Corvette binnenreed is zwaar beschadigd. De bewoonster had veel geluk, zegt haar buurman. Die zat op de bank en uh, ik ben nog even binnen geweest. En ik zag dat die auto op een 50 centimeter afstand zat... van de plek uh, waar ze altijd zit. Want zo kent iedereen Zelfs als ze voorbij komen... die ze altijd op dezelfde plek zitten. Dus dat mensen heeft enorm geboft. Volgens de politie heeft de vrouw zich waarschijnlijk vergist... die vrouw die die auto reed dus. Want de auto is aangepast voor gehandicapten... en er zit een extra pedaal in. En Gert en Josje zijn uit elkaar. Dat is wat de Belgische media vandaag bezighoudt. Waaronder de krant Het Laatste Nieuws. De 44-jarige Gert Verhulst is vooral bekend als het baasje van de pratende hond Samson. De 18-jarige jongere Josje Huisman uit het Nederlandse heusden is zangeres in de meidengroep K3. Let op, let op, want de verbroken relatie werd bekendgemaakt... in een officieel persbericht van Studio 100, het productiebedrijf van Verhulst. Het koppel was sinds april bij elkaar... en vraagt nu of de media het stel met rust wil laten. Wat wij dus ook doen, zodat ze hun breuk rustig kunnen verwerken. Ik wou net zeggen, daar zullen wij gehoor aan geven. Laten we daarom naar Mark Brasser gaan. Mark, jij zit naar het tennis op Wimbledon te kijken. Ja, inderdaad, op het uh, Centre waar net een partij is afgelopen... de partij van uh, Maria Sharapova, nummer 1 van de wereld... nummer 1 van de plaatsingslijst de winnares van Roland Garros, waar ze haar career slam voltooide. Ze speelde tegen Anastasia Rodionova. Nou, dat was een vrij makkelijke overwinning in twee sets voor Maria Sharapova. En nu is de derde partij, de laatste partij ook op het centercourt. Thomas Berdy, niet echt een, een favoriet, wel een speler die bij de outsiders hoort, die het de toppers wel gevaarlijk kan maken, die vooral heel erg goed is op dit soort snelle banen. Hij speelt tegen een led, Ernest Gulbis. Dat was een talentvolle jongen, die werd een mooie toekomst voorspeld. Maar dat komt er nog niet niet helemaal uit, maar het is wel een jongen die uitstekend kan gaan tennissen. Dus het belooft een, een mooie wedstrijd te worden. Dus Ernest Koolbis tegen Thomas Berdig. Na half zes op deze rustdag van het EK gaan we kijken in de trainingskamp van de Spanjaarden hoe zij zich voorbereiden op de halve finale. Zo het nieuws van half zes met Eduard Jong.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 De brand in het verzorgingshuis Humanitas aan de bergweg in Rotterdam is geblust. Het vuur ontstond in een kamer op de tweede etage. Er kwam veel rook vrij bij de brand en bewoners zijn geëvacueerd. Een aantal kreeg last van ademhalingsproblemen. Uiteindelijk zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.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 Nederland zal het ACTA-verdrag niet ondertekenen. Dat verdrag, dat wereldwijd piraterij en namaken op internet moet aanpakken... ligt al langer onder vuur. Zo is de Kamer bang dat de ACTA de belangen van de gebruikers van internet bedreigt... omdat ze zonder tussenkomst van een rechter afgesloten kunnen worden.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 De zon schijnt af en toe, maar het weer wordt overheerst door mooie stapelwolken. In het oosten trekken nog een paar buitjes over. Er staat een matige, aan zee af en toe krachtige westenwind. En vanavond en vannacht neemt de wind af in het grootste deel van het land... maar in het waddengebied blijft het nog matig tot vrij krachtig waaien. Het koelt af naar een graad of 9 en in het oosten en zuiden kunnen mistbanken ontstaan. Morgen is het mooi weer met zonnige perioden. Vooral in de middag ontstaan stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het is aangenaam weer... want het wordt 17 tot 21 graden... bij slechts een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En morgenavond gaat de wind vrijwel helemaal liggen... en wordt dan veranderlijk van richting. Woensdag is er veel bewolking, er kan dan een beetje regen vallen. Daarna stroomt er warmere lucht onze kant op. Donderdag wordt het zomers met 25 graden. En vrijdag is er vervolgens weer kans op onweersbuien. En dit is de anww verkeersinformatie met in totaal 75 kilometer file. De meeste daarvan instaan in de regio Rotterdam. In de rest van het land van de spitser erg mee. Waarop vallen de files op de A16 naar Rotterdam? Er een ongeluk gebeurd op de parallelrijbaan... bij Rotterdam Centrum. Daar staat inmiddels 3 kilometer. En daar is de rechterlijst ook dicht. Op de andere rijbaan rijdt het langzaam over 5 kilometer. Een stuk drukker zit op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Maasdijk en Rotterdam-Krooswijk 15 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 SportsZomer. Zes minuten over half zes in dit blok. Straks meer over het Hoge Rechtshof in Washington. Dat een zeer omstreden Amerikaanse migratiewet onderuit gehaald heeft. En bezoekt u als u wilt ook onze website, radio1.nl. Daar vindt u dan de mooiste fragmenten van deze sportzomer tot dusver. Maar eerst gaan we dus naar Amerika. Het Hoge Rechtshof in Washington heeft een zeer omstreden Amerikaanse migratiewet onderuit gehaald. Staat Arizona moet zijn strenge aanpak van vooral Mexicanen herzien. De uitspraak wordt gezien als een overwinning voor president. Obama gaat erover praten met onze correspondent Wessel de Jong. Wessel, was dit een uitspraak die in de lijn der verwachtingen lag? Nee, absoluut niet, eh, Tom. Ik was bij de behandeling en eigenlijk iedereen na die behandeling dacht... nou, die keiharde wet, die blijft overeind gewoon. Aan het hele debat en die hele behandeling, daar hield iedereen de indruk aan over... Ja, dat de rechters er eigenlijk niet zo'n probleem mee hadden... dat eh, Arizona die federale migratieregels eh, aanscherpte. Want zo werd het gepresenteerd eigenlijk. Dat Arizona eigenlijk alleen maar doet wat de federale staat nalaat. Namelijk migratiewetgeving ook echt gaan uitvoeren. Ja, en ook in die hele sessie, ook de, de landsadvocaat. Daar werd ook echt gehakt van gemaakt. Nou ja, en dus nu dan deze, de verbazing over deze uitspraak... dat dus Arizona veel te ver gaat. Want dat heeft het Supreme Court gezegd. Migratiewetten, dat, zijn, dat is een federale bevoegdheid. Dat is een zaak van Washington. En daar moet Arizona zich niet te veel mee bemoeien. En eh, draagt deze uitspraak nu alleen tot aan en in Arizona... of is het ook een veel belangrijker uitspraak Amerika breed gezien? Ja, absoluut. Je hebt een heleboel copycats van deze wet... zoals ze dat hier noemen in een heel aantal zuidelijke staten. Niet alleen natuurlijk in Arizona hebben ze ook last van die, van die illegale Mexicaanse migratie. Dus ook in een heleboel andere staten willen ze vergelijkbare wetten doorvoeren. Dus nu ook in staten als Alabama en Georgia... zullen ze toch eens goed gaan kijken of die wet echt wel deugt. Ja, dat was ook echt precies het idee van Obama... Die wil gewoon niet dat er een hele lappe deken aan verschillende migratiewetjes uh, daar, komt, uh, de, in, daar ontstaat in het zuiden. En het Supreme Court steunt hem daar dus in. En heeft door deze uitspraak het uh, migratiebeleid van de Verenigde Staten ineens een, een veel menselijker aanzien gekregen? Ja, er zit toch een heel naar addertje toch nog wel onder het gras... aan dit, uh, aan dit zogenaamde hippie-poera-verhaal. Namelijk de, de Show Me Your Papers Paragraph. Hè, die wordt toch min of meer overeind gelaten. Nou, die wet van die in, in, in Arizona die zegt dat iedereen die een overtreding begaat... als je door rood rijdt, dan mag de politie je aanhouden. En mag je dan ook vragen in je papieren, je migratiestatus... mag dat controleren. Nou, tegenstanders zagen dat als een, een geval van racial profiling. Hè, dat, eigenlijk een, dat deze wet dus echt bedoeld was gewoon om een jacht te maken... op met een kleurtje. Het Supreme Court zegt eigenlijk, zegt er eigenlijk niet zo heel veel over. Laat het een beetje in het midden. En zegt: Ja, we kijken wel. Als de politie er misbruik van gemaakt, maakt. dan zullen we dat wel weer eens zien. En dan zien we wel weer bij een volgende zaak. Dus dat wordt in het midden gelaten. Maar dus niet ontkracht. En dan nog één heel ander ding, want ik hoorde Wessel Jong, Hoge Rechtshof, Amerika, ik denk we gaan het hebben over de uitspraak over Obamacare, de omstreden door president Barack Obama in het leven geroepen ziektekostenwet. Is, is, is het hoge woord daar al over, hè? Ja, dat is terecht dat je die, die, die hebt inderdaad. Kijk, deze zaak is natuurlijk in vergelijken en vergelijkt met die zaak over Obamacare. Dat is de zaak waar iedereen op wacht. En is dit eigenlijk natuurlijk een, een hele kleine zaak. Hè? Dat Obamacare, dus die wet die mensen voor iedereen verplicht om een gezondheidsverzekering te nemen. Dat is echt een hele belangrijke zaak. En het oordeel daarover van het hoger rest, dat vandaag werd verwacht. Dat wordt eigenlijk gezien ook als een oordeel over het presidentschap van Obama. Zonder meer zijn belangrijkste wet die hij heeft uh, doorgevoerd. Ja, je mag aannemen, die, die uitspraak is vandaag niet gekomen. Hij komt dus donderdag. Dat, dat moet nu vrijwel zeker. Het is de laatste week uh, voor de vakantie van het Supreme Court. Maar iedereen wordt hier bijzonder nerveus nu. Namelijk, wat is uit deze Arizona zaak, wat is daar gebleken? Dat je namelijk uit de mondelinge behandeling van een zaak, dat je daar absoluut geen enkele conclusie uit kunt trekken. Met andere woorden, het Supreme Court heeft getoond dat het bijzonder onvoorspelbaar is. Dus uh, een half Washington loopt nog een beetje te hyperventileren, vrees ik. En jij volgt het volgens ons, Wessel de Jong, Dankjewel. Zonder hyperventilatie. <laughs> Vijf veelbelovende scheikunde studenten... krijgen van de Nederlandse Vereniging van Chemische Industrie... een beurs om beter te kunnen studeren. Op die manier hoopt het bedrijfsleven jongeren te interesseren voor het vak... omdat er een tekort dreigt aan goed opgeleide beta-studenten en technici. Verslaggever Paul Sanders is met een van degenen die de beurs krijgt... in het practicumlokaal van de Universiteit Utrecht. Dat er nog wel, uh... Het is een echt ouderwets practicum lokaal. Met overal opstellingen, reageerbuisjes, installaties. Kortom, hier wordt chemie bedreven. Ik ben uh, bezig met uh, synthese van uh, een textielkleurstof. Gerrit-Jan de Bruin, student, roert in wat schaaltjes. Hij is bezig met een proef. Uh, we zien hier een opstelling ja, met ijs om een, de stof te uh... Te koelen. Een steelpannetje, gewoon ja, ouderwets. gewoon lekker een steelpannetje en wat ijs. Makkelijkste manier om te koelen, eigenlijk. We zien een vacuumpomp om zo een stof te onttrekken. En voor de rest een magneetroerder. dus kunnen we makkelijk de stof mee mengen. Ger jan is een van de studenten, een van de vijf studenten... die is geselecteerd voor een speciale studiebeurs. Ja, nou, dat viel mezelf eigenlijk ook wel mee dat ik hiervoor geselecteerd was. Ja. Niet helemaal verwacht. Ja, wat, ja. Wat, wat betekent dat, die selectie? Wat uh, Kun je eens uitleggen waarvoor je geselecteerd bent? Ja, ik ben geselecteerd door uh, bedrijven. Die gaan me eigenlijk een soort van sponsoren voor uh, 500 euro per maand. Dus dat is meteen mooi meegenomen. En dan is het de bedoeling dat um, we studenten daar enthousiast van maken. En wij zelf komen daarna ook kijken om mee te denken met hun problemen. Ben je nou een chemisch toptalent? Ja, ik vind het zelf eigenlijk niet. Maar goed, ze hebben er me voor geselecteerd. Ja. Ja. En hoe is dat gegaan, die selectie? Um, we moesten een sollicitatiegesprek hebben. Uh, dat hebben we dus gehad. En uh, een uh, aanbevelingsbrief van je leraar, profielwerkstuk meegezonden. Cijferlijst hebben ze gezien. Dus Moe. zo is dat gegaan. En uiteindelijk uh, afgelopen dinsdag op gesprek geweest. En wat gaat het nu voor jou betekenen het komende jaar? Um, dat ik uh, sowieso al bedrijf heb om stage te lopen. En voor de rest dat ik me eigenlijk veel meer op scheikunde kan richten... omdat ik geen bijbaan meer hoef te zoeken. Ja, dus je kunt je echt richten op je studie. Ja, in dit geval wel, ja. Mevrouw Alma, u bent hier namens de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie. Vijf toptalenten krijgen een beurs. Waarom bent u zo geïnteresseerd in deze vijf mensen? Oh, wij zijn uh, geïnteresseerd in toptalent voor chemie. Uh, u moet rekenen, we hebben geconstateerd dat chemie in de toekomst in Nederland... een enorme toekomst heeft. Maar die toekomst kan er alleen maar zijn uh, als we ook de juiste talenten hebben. En daarom heeft de industrie besloten om te investeren in talenten. En daarom zijn we zo ontzettend blij dat we deze vijf toptalenten... nu de mogelijkheid kunnen geven om zichzelf veel beter te ontplooien... vanaf het eerste jaar van hun studie. Zodat ze ook voor de industrie beschikbaar komen. Als we even vooruitkijken, een beetje dagdromen. Een van deze vijf jonge mensen gaat misschien wel een grote ontdekking doen. Wat, wat zou dat moeten zijn? Wat zou, wat zou de heilige graal zijn in de chemie? Oh, er zijn heel veel dingen te ontdekken. Maar je zou je kunnen voorstellen dat een ontdekking zou liggen op het gebied van waterzuivering. Waardoor bijvoorbeeld van zoutwater, zoetwater gemaakt kan worden op goedkope manier. Je zou je kunnen voorstellen eh, dat het eh, ligt op het gebied van recycling. Waar een heleboel zeg maar, afval eh, omgezet kan worden in nieuwe producten. Al dat soort ontdekkingen dat verwachten we van deze jonge mensen. Het eindresultaat is bijna daar. Ja, bijna. Het is in ieder geval aan je. Dus dat ziet er goed uit. Ja. Als je nou een beetje in de toekomst kijkt, waar wil je dan uiteindelijk terechtkomen? Ik, we hadden het net over die leraar. Dat lijkt me ook mooi om te zijn. Maar ja, daar krijg ik altijd als tip mee van ga wel eerst bedrijfsleven in. Want anders word je maar een suffe leraar. En juist de bedoeling is om als leraar het goed over te brengen. En de andere leerlingen enthousiast te maken. Nobelprijs? Nou, een heel hoog gegrepen, maar wie weet. Tot over een jaar of veertig? Uh, Hopelijk. <laughs> Dat was Paul Sanders. Hij sprak met een van de talentvolle chemici in Spee, Gerrit Jan de Bruin. De mix van nieuws en sport. Dit is de Radio 1 Sportzomer.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 Truth may be this Ship will carry on Barney's safe.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 Why The body's safe to show Don't listen to me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 Ja, klaar. Little Talks of, of monsters. monsters and Men. Uit IJsland komen ze 2012. We gaan het hebben over de stelling in Aan de Lijn straks. Want na half zeven doen we dat natuurlijk weer. En dat gaat vandaag over het feit dat de Partij van de Dieren... een groenere economie wil. Dat is op zich niet nieuw. En ook niet dat ze geen voorstander zijn van het eten van vlees. Maar een belasting van 2 euro op een kilo vlees. Dat is wel nieuw. Het staat in hun verkiezingsprogramma. En dat leidt vandaag bij ons tot de stelling in Aan de Lijn. Uh, die stelling luidt... de biefstukbelasting van de Partij voor de Dieren is een goed idee. U kunt bellen met 0800-1121 geef uw mening over belasting op vlees. He, of u het een goed plan vindt, omdat de vervuiler dan betaalt. Of vindt u het belachelijk om de landbouwsector weer te belasten... en de mensen meer te laten betalen. En, en die boeren die hebben het al zwaar genoeg. Al dat soort argumenten. U kunt het uh, laten horen op 0800 -1 -1 -1. De lijnen gaan nu open. Op internet wordt al volop gestemd. 32 procent, tussenstandje is het eens met die belasting. 242 mensen brachten tot nu toe hun stem uit. Radio 1.nl. Nu luistert naar de sportzomer. En soms denken mensen wel eens de sportzomer. wat was het ook weer voor? Ja, er is een EK voetbal aan de gang. daar zijn wel een tijdje uit, maar dat loopt nog steeds. En er zijn vier landen die hebben de halve finale bereikt. Eén van hen is Spanje. En hier staat mooi in de tekst. Na de kwartfinale tegen, wedstrijd tegen Frankrijk... deed Spanje het gisteren rustig aan. Ik zou bijna zeggen, in de kwartfinale wedstrijd tegen Frankrijk... deden ze het <lacht> ook al behoorlijk rustig aan, gelukkig. Maar toch, om de de draad weer op te pakken... richting die halve finales... Uh, deden ze een beetje rustig aan, kalm aan, opstarten. Vanuit Grivino dat is dat hele een kleine gehuchtje daar, het trainingsoord van de Spanjaarden hoort u een bijdrage van Edwin Cornelissen. Spanje is straks de halve finalist en zal in dit uh, stadion gaan spelen over een paar dagen tegen Portugal. Dat was de conclusie in Donetsk, twee dagen geleden. Vandaag praten we in Gniwino nog even na over. Partido contra Francia. Ja precies, die wedstrijd met één onbetwiste hoofdrolspeler aan Spaanse kant. En daar de kans en de goal van een man die weinig spoort, hoor, Alonso. En de centenario Chabi Alonso mag zijn tweede doelpunt maken. Hugo Loris op de doellijn. 2-0. Twee treffers in zijn honderdste Interland? Dat moet bijzonder zijn geweest. Primero, muy contento por pasar la semifinal, que... Ach, zegt Chabi Alonso, het allerbelangrijkste voor mij was dat Spanje zich plaatste voor de halve finales. Maar... Hij had nooit gedacht aan die honderd Interlands te komen. En als je dan ook nog eens twee keer kan scoren, dan is dat wel de slagroom op de taart. Dan even twee kritische noten kraken. Allereerst, 2000 fans waren na afloop van die wedstrijd not amused... dat de spelers het feestje niet even kwamen vieren op het veld we ja, moet het beamen. Dat was inderdaad weinig oog voor de fans. Vermoeidheid, zware wedstrijd gehad, u kent het wel. De excuses aan de fans en het zal niet meer gebeuren. En dan de tweede kritische noot. Eh después del partido ante Francia la prensa italiana dijo que el de España aburre. De Italiaanse kranten noemden het spel van Spanje slaapverwekkend. Mee eens? Ach, zegt Xabi Alonso, iedereen heeft recht op zijn mening. Maar Spanje weet hoe het wil spelen en gaat niks veranderen. Ook niet in de komende wedstrijd. Of misschien moet je zeggen, een wedstrijd tegen één persoon in het bijzonder. En daar is hij! Cristiano Ronaldo! Wie anders... Dus is de logische vraag. A la semi del miércoles un plan anti Ronaldo, i especialmente tu Xavi. Nee hoor, zegt Xavi Alonso, een speciaal anti Ronaldo plan. Daar doen we niet aan. No sobre la primera pregunta, pues no, no tenemos nada planeado nosotros. Eh... De gedachten gaan terug naar twee jaar geleden. Het WK in Zuid-Afrika. Ook toen stonden Portugal en Spanje tegenover elkaar in de achtste finale. Spanje won met 1-0. Maar zegt Xabi Alonso, het verschil met nu is dat Portugal zich mentaal sterker zal voelen, wetende dat de halve finale is bereikt. Ik that dat van the emotional point of view they are in, a, in a peak. They felt that after beating a beating after going to the semifinal. Woensdag dus in Donetsk. Een Prachtig. Iberiaans officie. Spanje, Portugal, Medina. Ook weer zo'n wedstrijd waar je dan naar uitkijkt. Just have a little patience. I'm still having from a diva lost. I'm feeling your frustration. Wordt het in een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 Zonder Robbie Williams staat erbij. Take that, heette ze dan dus. comeback in 2006. Patience. Radio 1, kort over overzicht. In Zwitserland werd gelood voor het eerste gedeelte van de Europa League. Dat was alvast nodig. FC Twente neemt het in de eerste voorronde op tegen Santa Coloma uit Andorra. Die wedstrijd is op 5 juli in Enschede. De return is een week later. Indien de eerste ronde wordt overleefd... dan volgt een ontmoeting met FC Inter Turku uit Finland... Vitesse begint in de tweede voorronde aan het Europees toernooi. De Arnhemers worden gekoppeld aan locomotief plofdief. Op 19 juli eerst in Bulgarije, want daar komt locomotief Plofdief vandaan. De week daarna hier in eigen land. We blijven voetballen, maar dan naar de EK gaan we kijken. Want Duitsland kan in de halve finale van dat EK beschikken over Bastian Schweinsteiger. De middenvelder had na de kwartfinale tegen Griekenland wat pijntjes. Maar hij heeft zelf laten weten dat hij donderdag weer fit is. En op die dag is, ja, mooi oh mooi, Italië de tegenstander. En de wedstrijd in Warschau wordt geleid door de Franse scheidsrechter <lacht> Stéphane Lanois. De andere halve finale, Spanje tegen Portugal, is in handen van een Turk, Sionet Tsakir. Dat duel wordt woensdag in Donetsk gespeeld. En wielrenner Stuart O'Grady is opgenomen... in de Australische ploeg voor de Olympische Spelen. Het is voor de zesde keer dat hij aan de Spelen gaat meedoen. O'Grady kwam zowel op de weg als op de baan. In actie in Londen rijdt hij de wegreis. Ook Carol Evans is in de ploeg opgenomen... de winnaar van de laatste Tour de France... start in de wegrace en de tijdrit. Voor Evans is het zijn vierde deelname... waarvan let op twee keer als mountainbiker. Nou, Rangsa Rus heeft op Wimbledon de uh, tweede ronde bereikt won de eerste wedstrijd in twee sets van de Japanse Misaki Doi. In de tweede ronde stuit ze op de Australische Samantha Stoser. Grote verrassing was de uitschakeling van Venus Williams... ook al ging het de laatste tijd niet heel goed met haar. De vijfvoudig winnares verloor kansloos van Elena Vesnina in Rusla, uit Rusland. Mark Brasser, jij zit op Wimbledon en ziet alles langskomen in zo'n eerste ronde. Zijn er nog opvallende dingen? Nee, nou ja, een, een, een, een, een mooie wedstrijd geweest tussen Tibzarevic en Nalbandian. Tip Tibzarevic en David Nalbandian. He, Nalbandian die we nog kennen is de man die daar op Queens zich gruwelijk misdroeg. Een reclamebord een stuk trapte en een, een, een, een lijnrechter raakte. Tibzarevic gewonnen. Roger Federer staat inmiddels op de baan. Hij speelt tegen Albert Ramos, 24-jarige tandartszoon uit Barcelona... Die zal weinig eh, plezier beleven aan zijn debuut. Nou, hij speelt tegen Federer. Daar zal hij plezier aan beleven. Maar 6-1 en 6-1 in de eerste twee sets. En in de tweede set staat hij alweer een, een breek achter. Ja, en Op het centercoord toch wel een heel interessante partij. Tussen Ernest Koelbies en Thomas Berdy. Berdy finalist hier op, uh, op Wimbledon in 2010. 5-4 in het voordeel van Koelbies. Het is een uh, gelijkopgaande strijd. Die Gulbis speelt uh, heel goed uh, grastennis. En Berdy geeft echt moeite om in die eerste set naar zich toe te trekken. 5-4 dus in de eerste set voor Ernest Koelbies. Mark Rasser was dat vanaf Wimbledon. Zo na zes zijn we terug met Radio 1 Sports maar zomer. En dan kijken we even hoe het op de beurzen ging. Want ja, de ene dag goed, de andere dag slecht. En zo'n dag was vandaag. Tot zo!